Uur. Dit is Lieselot. Zeggo en Sport 1 komen met een gratis sportzender voor alle klanten van Zeggo. Meldt het AD. De nieuwe zender zou Ziggo Sport gaan heten en onder meer Champions League duels, Spaans voetbal en Formule 1 races gaan uitzenden. Het nieuwe kanaal zou nog dit jaar beschikbaar komen voor alle klanten van Ziggo. Het abonnementsgeld zou niet worden verhoogd. SNS Bank heeft in het eerste halfjaar een netto winst behaald van 244 miljoen euro. Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. De bank verdiende meer aan leningen en hypotheken... en hoefde minder geld opzij te zetten voor slechte leningen en wanbetalingen. En SNS kreeg er veel nieuwe klanten bij die vroeger bij ABN AMRO zaten. Die mensen waren verontwaardigd over de bonussen bij ABN AMRO. De meeste vrouwen die in Nederland worden vermoord zijn omgebracht door hun partner of een ex. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek vast op basis van moordcijfers over de afgelopen vijf jaar. Bij vermoorde mannen is een kennis of vriend vaak de dader. Tussen, 2014 en 2000, tussen 2010 en 2014 kwamen volgens het CBS bijna 780 mensen om door moord of doodslag. Een op de drie slachtoffers was vrouw. De Amerikaan, die tijdens een tv-uitzending een verslaggever en een cameraman doodschoot, heeft enkele uren na de schietpartij een fax gestuurd naar nieuwszender ABC. Daarin zegt de man, die later zelfmoord pleegde, dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood in een kerk. Op de WK Atletiek in Peking heeft Suzanne Kuiken de finale bereikt op de 5000 meter. Ze eindigde in haar serie als vijfde en dat was genoeg voor een plaats in de finale. Op dezelfde afstand werd Maureen Koster uitgeschakeld. Ze gaf in de slotfase van haar race op. De finale van de 5000 meter is zondag op de slotdag van de WK Atletiek. Het weer bewolkt en later geruime tijd regen. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Het wordt een graad of 17.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 But blue sky Welkom onder deze Zandvoortse blauwe luchten. Het is weer een echte Zandvoortse geweldige dag. Wat ook helemaal heel leuk gaat worden is weer de uitzending van Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Welkom allemaal en we hebben een uh, behalve dan de mensen die meegewerkt hebben ook nog een fantastisch programma. Maar we gaan eerst even kijken wie er allemaal hier aan mee heeft gewerkt. De techniek. Sander Daudij. En ik zie dat hij al assistentie heeft. Dus dat gaat heel leuk worden. Redactie: Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie: Gerry Rutte. Welkom, Gerry. Want zij zit naast nou mij. Hennie. Goedemorgen, Henny. Uh, Goedemorgen. Mijn naam is Henny van der Lede. En samen doen wij vandaag uh, de uh, presentatie: de koffie. Gert van Kuik, Yvonne Roosendaal presentatie hebben we al gehad en uh, we gaan nu even vertellen aan iedereen behalve dan dank alvast aan Hotel Hoogland wat voor geweldig programma wij hebben. Nou begin maar. Voor ons zit de Duinwachter. En dat wordt altijd weer een feestje. Niet in het minst vanwege alle dingen die hij meeneemt. Vandaag staat er een verrekijker voor ons. Nou, dit moet natuurlijk heel erg leuk worden wat daar dan weer uitkomt. Maar goed. U gaat het meebeleven. Gewoon erin kijken. Met ons. Dan... Um, om tien over half elf, uh, Angelique Schouten, de nieuwe ondernemer van het kleinste winkeltje in Zandvoort. Die komt zich even voorstellen. Dat kent iedereen wel, denk ik. Het kleinste winkeltje. Ja, ik denk in het de... wel. In de Kerkstraat. In de Kerkstraat. Oké. Okay. Ja, dat kleine winkeltje. Die, ja, juist. Dan hebben we het nieuws. En dan het tweede gedeelte. Dan hebben wij Michel Demmers van de gemeente Belangen Zandvoort. En samen met ons blikt hij even terug op de afgelopen maanden. En misschien heeft hij nog wel een vooruitblik. En misschien heeft hij een vooruitblik. Vind ik een hele goede. We gaan het gewoon vragen. Dan hebben we Jan Hilko Diets van uh, Scouting van de Buffalo's Die even iets gaat vertellen. En wij eindigen met... Met uh, Connie Lodewijk, die uh, haar dansschool begint weer, tweede seizoen. En daar kan zij, zij komt met een leerling als het goed is. Nou, nou, als dit geen leuk programma is, dan weet ik het ook niet meer. En we gaan beginnen met iets heel leuks. Uh, welkom Gerard Schouten. Wij hebben uh, voorafgaand hier al een, een vraag of tien of vijftien bedacht voor hem. Waarbij sommigen, hij zegt, daar ga ik niet op antwoorden. En bij anderen zegt hij, oh, oh daar ja, weet ik ja. een hele hoop van. <laughs> ja, he. Nou, welkom. Hoe, zit het, uh, hoe staat het ervoor in de duinen? Nou, ja, in de duinen. Ja, jeetje, midden. Nou, weet je, dat we heel blij zijn met die... Uh, dat uh, hebben we niet alle mensen met die regenval he, van de afgelopen oh, dagen. Ja, nou, maar ik kan me wel iets voorstellen. Ja, wij niet, ja. Met duin wel, hè? He. Ja, het was gort gort nodig? droog. En uh, trouwens, je durfde amper met die dienstauto uh, te rijden. Want het was één grote stad stuivende mas, dat ja. zand natuurlijk... Dat, dat, uh, ja, dat, dat geeft enorm veel als, de dan, uh, als je dan langs de wandelaars rijdt. Ja, dat, dat wil je eigenlijk nee. niet. Dus dan ging je ja. stapvoeten langs. Of je pakte uh, je fiets natuurlijk, dat kan ook. He, maar wij, deze wij twee dagen, hè? dus met een soort mottenregen naar mijn gevoel. Ja. Dat, dat doet wel wat in de duim? Nou, vooral die dagen daarvoor, he, met die hele harde buien. Ja. Nu... Uh, Kijk, Zand, het zakt heel snel weg, die, die regen. Dus, maar het, het is gewoon nu weer. Je ziet ook het groen weer omhoog schieten. Hè. De bomen die worden weer vrolijker, hè, laten we het zo zeggen. Je ziet gelijk die blaadjes weer niet hangen. Ja, ik had van, ik had, ik had van de week een discussie met, met een dame. Die, ja, dat is gewoon zo. Sommigen hebben dat ook. Die praten met bomen. Hè. Die ja, hebben steeds steet ja, mee. Ja. Ja, iemand die leggen ze tegen de bomen. Irene, inderdaad. Het schijnt te helpen. Ja, en en ja. je hoort dan de sapstromen. En, uh, Zeggen ze? Ja, dat zegt zij. Ze, ze hoorde laatst een boom. Ja, die had nog veel pijn. Oh ja? En die had ze een paar kusjes gegeven. En uh, het werd stukken beter. Nou, moet ik eerlijk zeggen... Dat, die? Dat kusjes, kusjes voor iedereen... Als je pijn <laughs> dus, hebt... Ja, ja, dat helpt de... altijd. Dus waarom een ja. boom niet, dus, Nee, dat vind ik ook. Dus ik... Nou, ik gewoon heel, iedere wens neem ik serieus... Als ik ja. met excursie loop. Dus... Uh, ik heb het nog niet gedaan zover. Uh, nee? Want anders was ik wel heel veel aan het zoenen de afgelopen dagen met die storm. He? Want er zijn er duizenden bomen zijn omgevallen en nee. heel veel takken ja. eraf gewaaid. Dus dan, uh, nou, dat had ik nu schrale lippen, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Maar jullie laten ze liggen, die omgevallen bomen? Nou, ze zijn aan het werk geweest bij ons. Ja, ja het is uh, sowieso de eerste grote doorgaande wegen voor de hulpverleners. Zo nou, snel mogelijk vrij en moeten en die... Maar ook voor de, voor de mannen, hè, de, de waterregelaars, zoals onder andere Peter... die, uh, die voor op struinen staat, ja. hè, dat, een blad van ons. Wat doet hij dan, uh, die, die, Gerard? Ja, die Peter. Ja. ja Ik spring altijd een beetje van de hak op de tak. Ik ga gewoon heen. wat doet ja. hij dan, die wij Peter? Hakken, wij hakken een takken wel mee, hoor. Oké. Okay. <laughs> Want wat doet hij nu op... Ja. Ja, want we hebben dat blaadje struinen nu voor ons. En uh, Peter Jongenelen, een van de waterregelaars... Die, die dus zorgt dat het waterpeil uh, precies uh, op het goede niveau blijft. Want Amsterdam vraagt altijd zoveel drinkwater per uur... en s'nachts weer een stukje minder. Vakantietijd weer minder, als mensen veel weg zijn. Hij zorgt dat er met al die stuwen... met al die u-bakken waar allemaal balkjes in liggen... dat het niveau in de knalen, de geulen en de toevoerslootjes goed blijft... zodat er altijd voldoende water uit de krakenstroom in Amsterdam. Dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Maar inderdaad, je kunt wel zeggen het water komt uit de Duitsers. Maar dat, daar staat geen punt achter die zin. Nee. Dan nee. betekent het inderdaad dat er iemand daarvoor moet. <kijkt> Hé, hey, wat leuk. Ja, ik vind het, het, het, ik vind het net hele goede schakers, hè, deze mannen. Want die moeten van tevoren al kijken van wat voor weersomstandigheden krijgen we. Wat, wat voor wind, want je kan wel nagaan, nee. door harde wind wordt er heel veel water verdampt. Ja. oppervlakteverdamping. Ja. Dus Ja, tonnen of, of vele kuubs water worden dan verdampt. Hij, ja, hij met zijn collega's, ze zijn eigenlijk met z'n vieren, een paar reserven gelukkig ook, als hun er niet zijn. Maar deze twee, Peter en Anton, dat zijn echte waterregelaars. Die, die, die, die, die hebben dat in hun vingers hè, in ja, de loop der knap, jaren, zo'n 10, 20 jaar. En uh, die weten precies, als het onder een bepaald pijl komt, bellen ze de, regelwacht, uh, en de in de, Die zitten helemaal in, in Kaspol Dat er uh, meer water aangevoerd moet worden. Want ja. 85% van het water in het. Duin, is regenwater hè? Ja, en 15 ja. regenwater. Ja. ja. Afhankelijk zelf hoe hard het ja. geregend heeft. Maar... Dus je kunt ook meer doorlaten. Als ja. je dat aanziet komen, dan kun je dat een beetje met... op anticiperen. Ja. En... Mooi, hè? ja, mooi, Dat is leuk. Ja, maar het is een golfbeweging. Het is er niet gelijk, natuurlijk. Nee, je het, moet Het duurt een tevoren, paar dagen, ja. dus we moeten van tevoren ja. kijken van... oh, het wordt wel heel ja. mooi weer. We vragen nu al meer aan, zodat we straks in de geulen... voldoende water hebben. Want in de geulen, zeg ik altijd, in de infiltratiegebieden... daar gebeurt het, hè? He? ja. ja. Dat water, dat sijpelt door die vijf meter dikke laag zand heen. Ja, en dat wordt, wordt gefiltreerd. Ja, ja, ja, schoongemaakt. Ja. Ja. En dan gaat het via die grote afvoerkanalen, Noordoostenknaal, westerkanaal richting de Oranjekom. En dat is dus ons volgezuiverde water. Ja. Dus dat... Uh, ja, en Peter hier, ja, dat is eigenlijk een beetje een technisch verhaal. Die staat hier in het water met een thermometer... Eigenlijk gewoon, hij meet eigenlijk gewoon de temperatuur op hier van het water. Dan zou je zeggen, temperatuur voor het water, is dat niet een beetje overdreven? Nou, zuurstof, hè? en viscositeit. Ja, Mooi woord, hè? Dus ja. Dus, ja. Ja. Dat is dus een el soort elastische... Uh, um, ja, Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dat hoort bij water. Ja, precies. Ja. Dat, dat in de winter is die viscositeit veel minder, zeg maar. Want dan is water veel slomer, ja. dikker. Ja, ja. Zomers als het warm is, ja. dan stroomt het veel sneller. Heel belangrijk voor jezelf, want hoe snel het water stroomt... dat heeft weer te maken met uh, hoe ver ze uh, de stuwen of de sluizen moeten openstaan zetten, dat er het water uh, stroomt, als het te hard stroomt, kunnen ze ja, gewoon een paar uh, decimeter dichter houden dan in de winter. Oh, dan wat stroomt het luid. veel langzamer het water. Dus dat dus de temperatuur van het water is ook van belang. Even voor de, tussen twee haakjes, waar worden deze mensen opgeleid? Hoe... Uh... Nou, het zijn eigenlijk een soort machinisten, bijna. Dus ze weten, ze weten alles van. Uh, machinerie. Uh, van, van machinerie. Hm. Maar ook van de, van de watertechnieken. Uh, ja, en eigenlijk interne opleidingen allemaal. Want uh, ja. Peter was eigenlijk meer een uh, uh, man van. Uh, ja, hoe noem je het? Van de computers. En, ja. en die moest ook allemaal ingesteld worden in de duin. En langs rand heeft hij. Uh, Interne opleiding gekregen en natuurlijk een heleboel praktijk van zijn maatje Tom de Boer. Ja, want dat is natuurlijk het beste, hè? al die ervaring, daar ja. leer je het meest ja. van. Oh, wat leuk. Ja. Dus, dus, uh, Zie je, het tuin is toch, heeft toch hele leuke dingen ja, die wij ja, nooit Ja, dat weet je, je helemaal niet. Hebben. Dat weet je Nee, nee, niet. De, hun zijn eigenlijk. De, ja, de, want water is voor zelf onze industrie. Hè? Dat moet altijd blijven ja. stromen. Ja. Altijd. Ja voldoende uit de kraan komen. Het moet schoon genoeg zijn. Hè. Dat is zijn onze pijlers. Dat, ja, ja. ja, precies. Maar we hebben nog wel meer behalve water, toch? We hadden nog bedacht dat we iets willen weten over de wespen en de... De wespen en de bramen. Ja, waarom zijn er zo weinig bramen, ja. Geert? Hoe kan dat? Zijn? En er er veel zijn wespen. Er uit. zijn wij? Ja, veel wespen <laughs> en bijna bramen. En kleine bramen. Nou hebben jullie al niet helemaal gelijk, hoor. Oké, okay. nee, vertel maar. Nee, nee. Oh, dat zijn van die, van die plekken die je niet wil vertellen waar veel <laughs> nou, bramen zitten. Nee, maar het gaat wel om... Het gaat met name over die west. We komen er straks op, maar die bramen. Ja. Want wat zijn er wel veel in de duinen? Ja. Ja, herten? Herten? herten. Nou, precies. Daar zijn we. Herten. Oh, we zijn geslaagd. Ja, ja. Zit, zit, zit u er even een kruisje achter? Deze, een we extra mogen punt? door naar nee, de volgende, de volgende de ronde. De ronde. Nee, herten. Die, want die herten, moet je maar eens kijken. Die knabbelen echt heel veel bramen op. Is oh. geen, sinds die, de opkomst van de herten, je kan het precies zien. De neergang van de bramen. Dus, dus Alleen waar ze bijna niet komen, waar ze nog niet zoveel komen. Ze komen trouwens overal, hè, ook de infiltratie. Ja. op de zee Zag je vroeger reën lopen. Nou, dan ja, zie je ja, nou die prachtige ja. silhouetten van die herten. Ja. Dat, wist, dat zie ik dan in mijn avonddiensten bij Zonsondergang. Ja, het is mooi. Ja, het is Mooi, ja, het is, Een mooi het is. plaatje. Maar, maar het, het zijn toch niet alleen de herten hè, die de bramen doen. Ik bedoel, ik, ik, ik heb af en toe ook wat wilde bramen in de tuin. En voordat ik me om kan draaien, zijn ze door de vogels al ja, weggehaald. Vogels of zo kort, zo ja, niet ja. de postbode. <laughs> Kijk, ja. <laughs> ah, inderdaad. Ja, wij praten dan inderdaad over de, de bramen zelf. Maar ik praat inderdaad over de bramen struiken. Hè. Ja, precies. Ja, ja. De hebben die vreten die struiken op. Dus is dus de komt geneemd. Ja, je geen eens een je kan op die mooie nee. plekken langs het westerkanaal. Dat is dus hier mm -hmm. als je brede rode pad ingaat. Ja. Dat hele lange rechte kanaal met die met die betonplaten. De oude Duitse weg is dat. Ja. Dus. Ja, dat vreten gewoon, die damherten. Dat was de plek trouwens ja, ook. Als je daar plek. zag je ze ook al zoeken met emmertjes. En dat er nu zo veel meer herten zijn. Ja, alles, alles weggevreten. Ze weg. ja, ja. Dus we beginnen vanzelf met het lekkerste. Hè. Dat, dat, dat zijn die uh, orchideeën. Hè. Die oh, langs nee. het, uh, oh. de dat luxe zijn er, beesten Ja, dat zijn de gebakjes voor lekker. ze. Ja, ja. ja. En, uh, ja. En, en duizend gulden, kruid. En uh, panassia trouwens komen ze niet aan. Nee. Dat is wel weer bijzonder. Ja. Want? Ja, ze dus hebben volken. Die vinden ze weer niet zo lekker smaken. Maar... Uh, ja, orchideeën vind je gewoon niet meer. Dat weten ze allemaal te nee. vinden als eerste. Groene twijgjes vinden ze ook lekker. Ja. Knopjes. Maar ook die bramen, dus die uh, vreten okay. ze gewoon op. Dat is de reden. Ja. Dus het ja. is in de loop der jaren al minder geworden, die bramen. Ja, steeds. Ja, ja. Dus ja. nou dat je inderdaad naar een gedeelte zou gaan... nog veel verder op waar geen herten zijn... dan zou je dus gewoon de bramen kunnen vinden. Oh, oh ja, kijk maar eens in uh, Noord-Holland. In de duinen van Noord-Holland. Dan kun je gewoon nog uh, met je emmeteer naartoe... Uh, Alleen ja. oh, ja. dan mag je weer iets truinen. Kijk, bij nee, ons nee, was het ja. mooi... Je mocht struinen je dus kon, ja, kon al over. die bramen struiken ja, ja. ja. af en in de zeereep, dat het waren gewoon die lekkere ja die grote, ja, die ja, die grote, die grote bramen ja ja dus, dus. Ja. Nee, ze klagen wel eens de mensen dat wij waarom ze ze allemaal weghalen nou dat doen wij echt niet nee. <laughs> dus, maar in Zandvoort zelf inderdaad hè, waar nog wel bramen staan ja, daar, daar worden ze. de vogels hè, ja. doen de vogels het of, of slakken ja. vreten het ook wel oh, dus ja. Die, die, die ja, is, uh, je moet er zelf uh, snel bij snel zijn. zijn. Ja, uh, ja. Maar nou de wespen. Ja, de wespen. Want uh, jullie hebben wel gelijk hoor. Ik, ik zie bij de ingangen en ronde huizen veel wespen. Mm -hmm. He, want daar praten we denk ik ja, over. Ja, en ik lees ook dat er een soort wespenplaag is iets verderop in het land. En ja. Dus er wordt Oef. ook in de media gezegd dat er meer wespen zijn ja. kennelijk. En als we nu op, op, op, na, naar het internet kijken, naar de deskundigen die zeggen dat er uh, 30 tot 40 procent minder wespen zijn moest mogelijk, Oost mogelijk, hè? ja. Dus maar wa maar het, wat er dan is dat, over is, dat zit hier. Dat zit, ronde rond de mensen, rond de zoetigheid, zeg maar, ja, rond de okay. geurtjes waar ze op afkomen. Plus, het was ook een tijdje de werksters die waren net uitgevlogen, hè? Dat mm -hmm. is altijd zo begin augustus. Dus dan krijg je al die. Ja. Die hebben een plicht gedaan. En die gaan zwerven. Die hebben die, dus die gaan, die gaan hun eigen lekker vol vreten. Lekker vol zuigen. Met limonade, cola. Bij de mm. ronde huizen. Mm. Ik was toevallig van de week bij Seel. Al die mensen die lekker zoetigheid bij ja. zich hadden. Die Allemaal hadden last van die wespen. Oh, maar dat, dat is niet nieuw. Nee, dat is niet nee, nieuw. Bedoel, dat is ieder jaar. En de omstandigheden zijn min of meer gelijk ieder jaar. Ja. Waarom dan toch het verhaal dat er meer wespen zijn dit jaar dan anders? Ben, ja, dat weet je maar, ook niet. Nee, want, want, want de deskundigen zeggen juist... er zijn minder door die grote regenval van de afgelopen dagen. Er zijn een heleboel werksters dus eigenlijk verdronken of weggespoeld. Uh, oh. Ja. Dus dat is het gekke. Ja. Het lijkt voor je gevoel... Een beetje tegenstrijdig. ervaring. Ja. Er het zit veel een meer tussen je oren. Ja. ja, ja. En iedereen dacht dat er meer zouden komen... dat we zo'n zachte winter hadden. Ja. ja. Dus ja. Alles, ja, alles, ja. alles was eigenlijk overleefd. Maar uh, het... Nee. Het is dus niet zo. Nee. nee dus. Nou, dan uh, doen we het er maar weer even. Ja. Nee, ja, dat, dat kan ook niet en, anders. Uh, wil je nog iets zeggen over de herten afschieten, uh, Gerard? Daar ben je altijd heel erg uh, voorzichtig. Ik, ik ben, ja. bij reden, Wij begrijpen maar... dat je daar eigenlijk niks over kunt zeggen. Nee, dat maar respecteren we ook. Maar ja. gewoon in het algemeen. Ja, al, Het, het ja. beheer, wat, wat het beheren het beheer, Nou, van. het beheer, dat is wel goed. Het beheersplan, hè. die wordt... Mm -hmm. die wordt uh, nu afgegeven aan de provincie Noord-Holland. En die moeten daar een oordeel over uh, ja, velgen natuurlijk. Exact. Wanneer gaat dat gebeuren? Op vrij korte termijn? Ja, op korte termijn. He, dat is, uh, ze zijn nu bezig nog met uh, allerlaatste gegevens te verzamelen... van de achteruitgang uh, van, van, de, van de flora, zeg maar. He, van ja. in de duin, van de plantjes. Wat, ja, wat ik, maar ook toch iedereen kan zien dat dat ja. heel duidelijk aanwezig is. Daardoor ook... Minder, Dat zijn er wel geen wispen, maar minder bijen. Het dat, dat, een, een heeft met het ander te maken. Ja, zeker. Minder vlinders ja. daardoor. Ja, die klopt, liguster. Ja. Ja. Die worden, ja, vinden ze heerlijk, die ligusterstruiken. En, uh, we hebben een aantal ook ingerasterd. Ter dat we niet alle ligusters worden opgevreten. Want dan krijgen die liguster pijlstaart. Maar ook een andere zeldzame vlinders. Ja, die, is, die worden al bedreigd met uh, uitsterven. Dus ja, de, die wilden we zelf beschermen. Ja. Ja, want in dus, het algemeen gesproken houdt de natuur zijn eigen balans. En uh, van de een wordt dan weer ietsje minder. En dan. Uh, he, dat, dat, dat zorgt de natuur zelf ja. voor. Maar dat is in dit geval niet helemaal waar, nee, natuurlijk. Nee. He? nee, je ziet niet. Uh, de natuur krijgt hier niet de kans om. Um, zijn eigen beheer uit te voeren. Laat ik het zo zeggen. Dus, dus dat betekent dat die hele balans zoek is. Ja, ja dat zien we aan die grafiek. Hè? Dat, dat, nou ja, nou was het ook gewoon. Uh, in, dat heb ik al eerder verteld. Hè? Ruim 3000 hetten hadden we geteld. Ja. ja. Hè? ja. Dus, uh, maar dan... ik vond het wel een heel fors aantal nou. wat er nu is. en wat er uiteindelijk zou moeten zijn. En daar schrok ik een beetje van. Ja. Die hoeveelheid. Bril ja, hebben. dat is het een soort streefgetal. Ze gaan iets aandragen. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Waarschijnlijk heeft het te maken met het... Uh, kijk, toen wij een gegeven moment zes tot acht te hadden... toen veranderde een heleboel in de duin. Ten eerste werden de reën op dat moment weggeconcureerd. He, dat was een Ik bedoel, Iedereen die altijd in de duinen liep, die zag... met een beetje geluk, dan was je heel blij en vrolijk... dan zag je die reën, he, die witte kontjes, zonder staartje... Heel erg schuw, veel kleiner dan Damherten. Heeft ook niks met elkaar te maken, Het is geen familie. Nee. Maar langs mijn hand, toen wij... Uh, en daar hadden we er nog zo'n 400 van lopen. 400, 500, daar hadden we ook tellingen voor. Maar die zijn schuw, dus die tellingen zijn altijd minimale tellingen. Maar uh, to, toen die Damherten op de aantal van 600 tot 800 kwamen... werden die, dam, die reën weggeconcureerd. Dat heb ik waarschijnlijk alles verteld. Ja, vanwege het, het voedsel. Wat de reën ja. hebben één soort voedsel. En dat ja. vonden de Damherten ook... Ook leuk, die hadden nog meer voedsel. Ja, precies. Maar toen hadden de reën niks meer. Niks meer, nee. Ja. Dan werd ik een overschakel op grof voedsel, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat zag je nu trouwens allemaal. Die dam ik zag ze vrolijk rondspringen een paar weken, want door die storms duizenden bomen vielen om ja. en al die blaadjes. Ja, dat was natuurlijk wel, ja, he, die, die waren ja. meteen opgehaald. Je zag ze allemaal bijkomen, echt ja, waar hoor. Ja. Je zei, je, want. Het is gewoon tekort. Ik bedoel, uh, dat grove, hele groffe gras eten ze niet. Dat staat er wel. Mm -hmm. Boomschots gaan ze de zomer ook niet aan. Nee is zelf wel een vulling van de pens... maar het is geen voedsel, zit nee. niks in. Nee. Die blaadjes, dat was, dat was gewoon... Wel een ze waren even, natuurlijk. Uh, ja. ja, een heleboel mensen waren niet blij met de storm... maar de dam werd er wel, ja. in ieder geval. Dus die, uh, ook, daar barren, zit, die ook daar zit evenwicht in de natuur. Ja, ja, ja. Maar goed, langzamerhand werd het gewoon... Ja, het aantal, 3000, plus de kalver... hebben we er nou nog niet bij geteld. Hè. Maar goed, 800 tot 1.000 kalveren erbij. Ja. Prachtig gezicht weer. Ja, dat moet ik eerlijk ja. zeggen, hoor. Met al die kalfjes nou te ja. springen en te doen. Nee, maar volgens mij heeft dat soort dingen altijd twee kanten. Ik bedoel, ja. Bij ons uh, de, het, het dorp heeft overlast. Ook in de zomer hebben we tegenwoordig herten in de tuin. Ja. En, want die hebben, ja. zijn helemaal niet meer op zoek naar voedsel, maar gewoon vinden het allemaal leuk. En het, het is ja. een prachtig gezicht. Ja. En we wonen in een fantastische omgeving. Ja, Dat is de zeker. ene kant. Aan de andere kant denk ja. ik. Ja, er moet natuurlijk kennelijk wel iets gebeuren, toch? Ja. Kijk, want je zou altijd die herten blijven zien, hoor. Ik bedoel, mensen denken wel zo oh, maar straks als er zoveel uh, beheerd worden. Dan 600 tot 800 herten. Ik weet zeker dat je bij elke wandeling... gaat mensen nog te zien. Alleen het is even ja. wat spannender. Ja, nee? ja, ja, dat was een paar ja, ja. jaar geleden ook. Dat je denkt van... Weet je wel, zien we nog wel her. Ja. We zagen ze altijd natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus uh, dat yes. blijft altijd. We gaan even een pauze houden met een, uh, een zeer toepasselijk muziekje... van Jean Vincent. Love is a bird. Oh jee. Room. I find myself alone, the sun shines through the open window where the bird has flown, yes I found a fallen angel, dove of paradise, I didn't mend its broken wings and I watched it fly. It scatters its seed on a few But it likes its freedom too Lovers of a bird I can see the purple mountains the day is almost done A speck so small and far away Is a in the sun Could it be the one I sheltered It's so tenderly It seems afraid of darkening shadows It's swinging back to me well, love, is a love is a bird And it will find you You must be kind too Bird. En we hadden het over uh, de duinen, de natuur... en voor ons zit uh, nog steeds uh, Gerard Scholte, de duinwachter. En we gaan even door, want er is natuurlijk altijd ongelooflijk veel te vertellen. Eigenlijk zouden we... We doen het niet door, luister, nee, het wordt... Maar we zouden een hele uitzending uren kunnen vullen met uh, de duinen... waar we toch middenin wonen. Uh, struinen, het ja. blad ligt voor ons... Ja, het is een mooi. Ja, ik, ik, ik ga daar gelijk maar op in. Want ik zit op de achterkant te kijken. En dan zit ik, opeens, zit ik opeens te denken aan eergisteravond had ik ook nog een excursie. Wel een hele leuke excursie. Ik had een bus vol met nonnen. Een bus vol, bus vol met, met nonnen? Nou ja, zusters moet ik zeggen. <laughs> okay, van, okay, van, echt van, waar? van klooster Alverna. Dat is eigenlijk oh, onze ja, buren. Okay, ja, ja. Ja. En uh, Waternet heeft een beetje dat streven. Wij, willen, uh, wij, willen wij zijn er voor iedereen. Maar vooral onze buren. Die hebben een apart plekje in, in ons hart. Hele, Weet je wel, leuk, er is een beetje een kring om onze duinen heen gezet. He. Zandvoort ja. hoort erbij. Heemstede, uh, Bentveld. Uh, Vogelsang, de ja. Silikzo. En de rest natuurlijk is allemaal... Hartelijk welkom voor onze buren. Die moeten we sowieso uh, goed voor zijn, goed informeren. Laten zien wat heen. wij... Ja, ja. Ja, ja. Dus ik had nou een inschrijving van, uh, <lacht> nou, een busvol met uh, zustertjes. Ze waren niet piepjong meer. <lacht> ik moest ze enigszins helpen in de bus te krijgen. De rollators <lacht> moesten er echt op, al viel ja, ja, dat wel ik, mee. Ik, ja, dat klopt wel, ja. Okay. En ik moest toch een schouder af en toe ergens tegenaan zetten. <laughs> maar, Heb je toch wel weer een hemelbedje verdiend? Ja, uh, ja, ja, ja. Uiteindelijk ja, ja. zaten ze er allemaal in. En we hebben een mooie rondrit gemaakt. En, uh, maar goed, dat was ook zo'n excursie. En uh, ja, ze keken ervan op natuurlijk. Want ze zitten bij de landgoederen zitten. Hè? Ja, waar, waar, waar gaat dat nu over? eigenlijk? Ik vertel <laughs> heel wat anders. Hun nee, zien, maar hun zien nooit soms ondergang. En ik ging helemaal naar die infiltratiegebieden en zag je die pra donderdag. Ja, Prachtige ja. soms ondergang. Uh, dus, nou ja, het het, die genoten. Ja, dus we hebben gewoon daar eigenlijk het stil stilgestaan. Ja, alleen maar Mooi. om te kijken. Een heel stil gebied is het ja, ook hoor. Die, ja. Dat raad ik ook iedereen aan. Hoor. Zo tegen een beetje soms ondergang. Niet te lang na soms ondergang. Want dan moet je er officieel uit zijn, Gerard. Dus kijk uit wat je zegt weer. Maar ja. <laughs> uh, dat is zo mooi. Dat is daar zo stil. Als er dan ook net even geen vliegtuigen overvliegen. Ja, dan hoor je gewoon de stilte daar. He. Wonen wij in en... een mooie streek... of wonen ja, wij in het een van de meest mooie streken van ja, Nederland? Ja, prachtig. Prachtig, ja, hè? Zeker. Ja, ja hoor. Nou. Je niet genoeg zeggen, hè? Ja. ja. Vind ik wel, ja. Leuk. Maar goed, dus wat, uh, wat, wat, wat ga je dan doen met zo'n excursie? Met, want zij blijven in de bus. Ja, ze, ze, ze waren al een keer eerder mee geweest. Toen hadden we het vooral over de waterwinning gehad. En nu was het meer over de flora en fauna. Dus ze wilden weten van... Uh, ook over een stukje geschiedenis. He. De oude Beukenlaan. Over de... Akkertjes van vroeger die we in de duinen zien. Nou, de aardappellandjes. Na, de na, aardappellandjes, ja, de naam. Hè, de keur is bijvoorbeeld zo'n uh, ja. keurswijtje. Zo heb ja. je allemaal van, van die namen in, het, in, het, in de duin. En. Uh, ze wilden die stormschade, want hun hadden bijna geen stormschade bij die landgoederen. Dat is nee. het gekke. Maar bij ons, al die populieren, die populieren, die hebben er duizenden populieren zijn bij ons omgewaaid, hè? Ja. wat Waarom specifiek populieren? Heeft dat iets te maken met hun wortels die dan uh, meer horizontaal dan verticaal gaan of zo? Nou, inderdaad, wel met de wortels, maar ook met de droogte. De wortels hadden, ze werden nou niet vastgezogen. Ja, ja. Het was ja. zo gordroog. droog, het was zand. Ja. Dus, en die populieren zijn, die hebben wel wortels. Maar ja, die hadden geen grip. Nee. Dus en, en er waren ook echt van die valwinden. Ja. En overal was zo'n valwind. Hè, dan had je bijvoorbeeld normaal gesproken windkracht 8, 9 had je hier wel. Maar sommige. Moment had je wel 10, 11 tot 12, zo'n valwind. En dan zag je gewoon 10, 20, 30 van die, populi die grote populieren omgeblazen. Gewoon, joh. Of toppen eruit ja, geblazen. Dat zonde, hè? Nee. En, uh, de natuur laat zich niet uh, nee, die, dwingen. Die, die, nee, nee dus, dus, uh, En op de hekken gevallen. Dus we hebben zo snel mogelijk die hekken. Want anders lopen die herten eruit natuurlijk. Oh, nee, nee, ja. Dus die hekken moesten zo snel mogelijk gerepareerd worden. De grote bomen moesten zo snel mogelijk van de, uh, van de hoofdwegen af. Maar ook de takken die een beetje loshingen. voor het gevaar van de wandelaars. Dus want. Op de dag zelf was gelukkig bijna geen wandelaar laten zien. Hoor. Die waren wel zo verstandig. Ja, een paar sensatiezoekers natuurlijk. En een paar boswachters waren er aanwezig. Die gingen gelijk uh, gevaar voor eigen leven De wegen vrijmaken. Ik was er niet, hoor. dat moet ik eerlijk zeggen. Ik was vrij. Maar uh, ik, ik ging het da dag later een kijkje nemen. Toen dacht ik, jeetje, Mien, op die ruiterroute ook. Daar kon je echt niet rijden. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ze zijn wekenlang bezig geweest met allemaal. Uh, Aannemers ook. Vanuit, uit het oosten van het land. Want hier was geen aannemer meer te krijgen. Nee, die die in de bomen druk, bezig he? was. Ja. Hier was het al druk. Ja, <laughs> het oosten van het land. En die hebben dus in een paar weken tijd nou, alle bomen, alle takken. Uh, met hoogwerkers, noem maar op allemaal. Hekken weer gerepareerd. Dus de duin is weer uh, veilig. En, en wat, uh, wat gebeurt er met die takken? Die, de die takken worden, hoe worden die afgevoerd? Dat is wel een hele hè. Kijk, want... Die grote dikke stammen die worden afgevoerd. Hè, dat is voor de. Ja, die kunnen we nog verkopen voor de houtverwerking. Mm -hmm. Maar de takken die blijven eigenlijk vooral liggen. Die worden ook vrij snel uh, ja, verteerd, zeg maar. Hè, vermolmd. Mm -hmm. Blaadjes zijn allemaal opgevreten, wat ik al zei. Door, de, door, de, door die herten. En, uh, maar, en die worden wat weggetrokken, natuurlijk. Dat het, maar het is wel een beetje dat je zegt van het. Uh, mensen zeggen dat wel als van. Jeetje, wat een zootje bij jullie in het bos. Hè. Een normaal natuurlijk bos ligt ook 25 tot 30 procent. Uh, oud hout. Ja, Tijdelijk ligt er nog wel eventjes even wat meer. Uh, maar goed, je kan niet alle takken. Er wordt wel wat versnipperd. Dat wel. Maar het meeste blijft gewoon liggen. En dat geven we terug op deze manier aan de natuur. Ja, want het ja. heeft toch iets ook met torretjes en, en insecten. Ja. En dat soort. Ja. De, de, de schuilplaatsen te maken. Ja, zeker. Ja. Ja, Spechten die, die gebruiken die bomen die afgeknapt zijn voor, voor ja. holen. Ja. En uh, paddenstoelen gaan er allemaal op groeien. Heeft heeft ook weer dan. Een... Zin weer. Het heeft ja, wel functie. Ja, hoor. En, en die ja. grote bomen, aan, aan, waar gaan die naartoe? Houtzagerijen is Ja, het houtzagerijen, hè? Uh, ja, ja, commercieel hout. verhaal. Ja, precies. Dat, niet dat we er zoveel aan verdienen hoor. Want het uh, weghalen. Wat het zijn, grote machines, zoals ze tegenwoordig mee komen, kost altijd hout, meer uh, ja. dan dat het hout opbrengt. Ja. Kijk, of je moet uh, beuken hebben of eiken. Maar ja, die beuken, er is maar één grote omgevallen op de beukenlaan bijvoorbeeld. <laughs> en die was ziek, zag ik. Ja. Dat zie je dan later pas van ja, binnen. Dus het ja, ja. zijn niet. Ja. Het, het zijn niet alle bomen die nee. uh, de neiging hebben nee. om... Uh... Met een hoge natuurwaarde, de bomen, die zijn blijven staan gelukkig. Dat zijn eikenbeuken, eiken, beuken. Ja. Maar die populieren, dat zijn snelgroeiers. Die zet je ook vaak neer tegen verstuiving bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dennen, er zijn bijna geen dennen omgevallen. Maar die hebben ook weinig natuurwaarde. Dat, uh, ja, er, daar groeien geen plantjes onder. Er zitten, zitten weinig vogels in. Dus die... Uh, en dat hout brengt eigenlijk ook niks op. Dat gaat vaak voor pellets, weet je wel. Oh, waar, waar, ja, oh, ja. Ja. Dus dat, zijn, dat is meestal dennen. Dat bloedt ook vaker. Er zit vaak van ja, dat van de hars op ja. en zo. Ja. Dat kun je ook in je open haard daar niet gebruiken. Want ja. dan als je op je perenvelletje ja, voor je... Ja. <laughs> of schavenvelletje voor je open haard ligt... dan spatte dat, dat enorm. Ja, dat dus dan goed. moet je uitkijken. Ja. Het vet er dus, op de schoorsteen in. Dus dat is een tip voor de winter. Maar ja. <laughs> doe dat niet. Maar dus op een gegeven moment was het ook uh, een beetje toegestaan... om wat hout weg te halen even tijdelijk. Hè? Ook in Haarlem las ik dat. Dat werd oogluikend toegestaan. Maar het was eigenlijk al gauw weer over. Ja, hoor. ja, ja. Ja, maar dat gaat hard dan, inderdaad. Ja, ja. O, oh, om weg te halen. Ja, eh, Particulieren bedoel het, het particuliere, ja, ja, je? Particulieren gingen dat oh, weghalen. Ja. En ja. dat werd oogluikend even toegestaan. Ja. Maar daarna kwam alweer gauw in de media van... nou, nou mag het niet meer. Ja, ja. Nee, en weet je wat is bij ons? Die hele mooie takken die, van, die, van, die, van die oude vlierbomen... dat zijn die mooie grillige takken. Ja. Weet je als, je, als je zoiets gaat doen... nemen ze die mee natuurlijk. Ja, maar want maar die dat zijn heel juist, decoratief. Ja. Ja. Ja, ja, en bij een tuincentrum betaal je daar veel voor. ja, ja. ja het is stroperij. Ik bedoel, ja. wij... wij ja, mag kijk, niet, als je zo'n takje... en in op, voor op de herfsttafels dingetjes, oké. Okay. Maar, maar, maar Als er ja. zelf 800.000 bezoekers per jaar bij ons... Ja, dan, als is dan, als dan, dan is tak... de ja, duin leeg. Ja, dat is, is dat duin leeg. Is <laughs> duin leeg. Het paddenstoel <laughs> hetzelfde week. Ja, dan moet je afblijven. Alles wat staat, of alles wat bomen vastzit, een bomen vast zit... groeit en bloeit, moet je, broeit, moet je afblijven. Ja. En, uh, maar wat los ligt, dan kan je wel kleine dingetjes meenemen. Maar niet te gek. Nee, nee natuurlijk niet. Een beetje gedogen, heeft. Ja, ja. Um, Gerard, over struinen. Heb je daar nog iets leuks te vertellen? Wat er nog, uh, wat er aan nog komt? Ja, kijk, want wat hier... Uh, uh, ja, want... Ik weet niet de actuele uh, situatie van, uh, van hoe vol ze zitten, de excursies. Nee. Want er was net nog niemand in het bezoekerscentrum. Die, he, die gaat okay. pas om tien uur open. Uh, toen zat ik hier al. Maar uh, ik weet wel, he, de nacht van de, uh, van de Vleermuis. Mm -hmm. Dat is de vrijdag de 28ste. Ja. En uh, vanaf acht jaar. En, en kinderen gaan er onder begeleiding. Dat die start be vanaf het bezoekerscentrum. Vrijdag 28 augustus. Half negen s'avonds. Gratis is die. Hele leuk. Excursies. Ik weet wel dat er eentje zelfs extra uh, ingepland is. Maar hoe vol die zit, ja, dat zouden de mensen zelf dan even toch moeten informeren op de website. Of, uh, of bij het bezoekerscentrum. Oké. Okay. Maar uh, het, het, het, die zijn altijd wel heel spannend, dat soort uh, excursies hè, in de ene avond. En in, ja. in september hè, zie ik uh, met paard en wagen op zoek naar de herder. Ja. Ik uh, bedoel, dat, dat is een soort sluiproute. Uh, en, en dan kijken of je de herder kunt spotten. of... Uh, uh, uh, ja, zo lijkt het wel een beetje. En, uh, want ja, die herder. Dit, ik zou maar, als je dit nog eens een keer wilde, zou ik het maar gaan doen. Want je hebt best kans dat er volgend jaar de herder niet meer terugkomt. Hè? Vertel. Want. want Ten eerste hebben we ons Lijf Plus, he, waar, waar, waar al die werkzaamheden zijn uitgevoerd. He, dat zijn die, uh, uh, het plachen van de duinen, het maken van poelen, het uh, teveel aan vogelkers bestrijden. Ja. En, uh, of vogelkers eigenlijk allemaal bestrijden, ja, die ja. willen we allemaal. En de herder hielp ons daarbij mee. Maar het Lijf Plus heeft nu vijf jaar geduurd, en dat is nu afgelopen, plus... De het hebben zelf al zoveel kaal gevreten. Dus we, we hebben al veel, veel koeien uit de duin gehouden. He. We hebben al veel eigen schapen weggehouden. En die herder, dat werd gesubsidieerd... die is eigenlijk ook niet meer nodig. Dus, dus uh, ik denk dat de herder... Voor, voor dat doel niet meer terugkomt. Nee. Dus uh, wil je nog ja. de herder zoeken? Dan <laughs> Met moet je hem wagen. Ja. Ja. Ja. Of, of sowieso, je, je kan er altijd op zoeken. Lopend, struinend. Maar zelf... als er op een gegeven moment dan beheerd gaat worden... dan is er ook weer ruimte voor de schapen. En als er weer ruimte ja. is voor de schapen... is er weer ruimte voor een herder. Ja, precies. Dus ja, dan, dan Het uit... is tijdelijk. Gehoven. Ja, het is tijdelijk. hoor. En ook onze schapen die gaan waarschijnlijk allemaal de duin uit. Dus ook weer tijdelijk. Ja. Die koeien van Boer Ruigrok ja. gaan de duin uit. Ja. Uiteindelijk, als ze we zelf weer die is, of op plekken uh, waar je slecht kan maaien. Dan heb je die, die, die, die zwerfbegrazing van de, van de schapen heel hard nodig. Ja, exact. Ja. Ja. Ja. Dus dat, zo, zo werkt dat ja. een beetje. Dus we spelen heel erg in. Ja, op, hoe, wat is goed voor de duin? Wat is goed voor ja. de Dus voor wilt de u de herder nog zien? Dan heeft u nog de kans op uh, 2 en 23 september. Hè? Ja. En, en, en uh, uh, ja. Dit gaat met die paardenwagen. Bij de ingang de silks start hij. Mm -hmm. En dan... Uh, ja. Hij weet er van alles van. Nou, ja. Paul van de Stap. Ja, die, die doet het al jaren voor ons. Die is vertelt over de geschiedenis. Over uh, alles wat hij tegenkomt in de, in de duin. En dan gaat hij prachtige paden. Pakt die, en uiteindelijk weet hij natuurlijk wel waar die header loopt. Ja, <laughs> anders, ja maar dat anders, zegt anders, hij niet. Nee, nee, nee. <lacht> hij is zogenaamd aan het zoeken. Ja, ja, ja. ja hou het ja, Ook grote mensen zijn net kinderen ja, toch. Ja ja, ja. Leuk. <lacht> dus, uh, ja, ja. En dan zie ik nog iets heel leuks. Is dat nieuw of zie ik dat voor het eerst een workshop natuurfoto. Fotografie voor beginners. Ja, nou dat is niet helemaal nieuw. Maar uh, we hebben dat al een paar keer gedaan. En, maar het, is wel, het slaat wel enorm aan. Dit lijkt je, me fantastisch. Ja, ja want ja. hij geeft toch een paar knijpjes. Kn, kleine kneepjes, kneepjes van het vak, van zeg vak, maar. Ja. Van, mm -hmm. uh, van waar moet je nou op letten? In, als je in, in het duin, in het bos loopt bijvoorbeeld. Uh, als je een macro-opname wil maken van dichtbij. Bijvoorbeeld, ja. een een, een, een is, ik noem wel wat. Dat is ja. prachtig, een prachtige Zandhagen. Als je die van heel dichtbij neemt, is net een prehistorisch beest. Dat ja. is het eigenlijk ja, ook. Is met het al ook, die schubben he? en allemaal. Ja. Maar uh, ook als je bijvoorbeeld een Mooie, uh, overzichtfoto wil maken van het landschap of zo. Ja, of, of, ja, of een dam heeft. Zonlicht. Ja. Weet je wel. Uh, dus, dus de sluitertijd. Dat daarop let hij allemaal. En uh, hij zwerft echt een paar uur door de duin hoor. Met Vier en en half uur zie ik. Ja Heel uh, he? ja. lange tocht. Dus ja. je moet wel een beetje conditie hebben. En je moet een beetje, vind ik wel. Ja, uh, ja een beetje goed spul. Er kwamen een ook wel eens iemand met ja, ja. een telefoontje ja. foto's nemen. Ja, ja dat, dat, is, is, dat is het dat niet. Kan he. wel, maar dat, dat is, nee. je moet eigenlijk wel een camera en die wordt niet weggestuurd, maar liever niet. Nee, nee, He? precies. Nee. Okay. Gerard, dan nog een laatste vraag met jouw uh, verrekijker die je hebt. Uh, oh ja, die mijn verrekijker, ja. ja. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar je voelt, ik voel me altijd een beetje naakt als ik geen nee, kan... verder kijk. Want die, die heb je gewoon nodig. Hè. Dat hadden Van... wij nou nooit bedacht. Nee, maar... je, we hebben je vaak gezien zonder. Nee, maar erbij. ja. Het is nooit bij. Oh nee, nee. <laughs> nooit bij. Nee, maar... Je kan niet zonder. Je kan niet zonder. Daar kom, nee. kom ik wel eens bij de ingang. Want hij is nogal zwaar. Ook. Ja. Hij, hij weegt. Het is ook een hele goede, dure. Ik geloof dat hij... 1500, 1500 euro kost. En we hebben een hele grote lichtinval. Dus als je de menselijke ogen het s'avonds die we ziet. zie ik het nog met mijn me verder kijken. En dat is wel nodig, want dan zie ik soms. Ja, er zijn altijd mensen die even te. De laatste tijd neemt dat trouwens weer toe, hoor. We moet eigenlijk weer strenger worden. Die, nemen, wat het, die mooie avonden, ja, dan ben je niet uit de duin te slaan, dat begrijp nee, dat ik ook wel. Krachtig, ja. Maar goed, soms ondergang is soms ondergang. En dan denk ik, dan kijk ik met me verder, kijk, ja, dan lopen er toch nog in de vette paar. Ja, ja, ja. Dus dat, dat voor dingen, maar ook gewoon met, met nou, nou, kalfjes, hè. kalfjes ja. zijn er altijd, ja, ja. Het, zijn vluchtdieren, zijn wat schuwer als de, als de herten zelf. Ja, ja. Al dat soort okay, dingetjes, ja. weet okay. je wel. Ja. Nou, gaan, je hebt hem gewoon altijd gaan, nodig. Uh, we gaan afronden en we ja. zijn toch blij dat we de ins en de van de kijken nog even hebben ja. kunnen meenemen. Ja, het is mee, hè? Dit zijn ja. er twee overigens. Hoe heet, uh, als er één is, heet dat een monoculair? Ja. Oké, okay, nee, ja. dat was even tussendoor. Dankjewel voor uh, geweldige dingen weer over de duinen. Ja, We wonen er midden in en, en dit is zo fascinerend om te horen. Heel graag tot de volgende keer. Met uh, succes met alle dingen die je gaat doen. Veel plezier. Dankjewel. Die je ermee gaat doen. En uh, wij um, sluiten af met... Um, Nine to five. Dat heeft iets te maken met. Met die, het volgende onderwerp, Met denk ik. Oh, sorry. Met het volgende onderwerp. Ja, het heeft met het volgende onderwerp. Maar ik vond ook wel die zonsondergang. Maar die is ietsje later. Is iets later, later. Na ja, vijven. Ja, ja. ja oké. Okay, dankjewel, Gerard. Graag, graag gedaan. Graag gedaan.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 Morgen Zandvoort, uh, we zijn weer terug. En uh, dit keer hebben wij als gast Angelique Schouten. Welkom Angelique. En Angelique is de nieuwe ondernemer van het kleinste winkeltje in Zandvoort in de Kerkstraat. Is het echt het kleinste winkeltje? Dat heb ik laten vertellen. Oké. Okay. Ik, ik, ik weet niet of het zo is. Volgens maar... nee, mij nou, wel. Als het nog kleiner is, dan wordt de loket. Ja, ja. daar gaan wij gewoon even van uit totdat het tegendeel bewezen wordt. En uh, ja, prima. Microfoon even wat beter. Nou, vertel, is uh, het winkeltje van jou, huur je het, eigendom, vertel eens iets ja, over het winkeltje. Het, het is een erfenis. Het is een erfenis, ja, is. Oh, oh, dat leuk. is leuk. heel bijzonder. Uh, Gert, mijn partner, zijn zoon is het begonnen, ja. die wilde een, een Mario winkeltje beginnen. Een? Sorry? Ja, ma, ja, Super Mario. Het is, een, dat is Super Mario? Een, uh, oh, okay. ja. zo'n poppetje uit ja. zo'n spel, ja. Ja. zo'n ja. Nintendo spel. En uh, ja, dat, dat, dat, dat was niet Oké. Okay. Maar er was nu een contract getekend van vijf jaar. Dus dan kun je zeggen van, nou, ik uh, gooi de winkel dicht. Of ik ga zelf nog iets proberen. Yeah. Dus toen uh, zijn wij erin gesprongen. En uh, ik heb het uitgebreid... Met andere merchandise. Batman, uh, Superman. Ja, dus uh, de oorspronkelijke idee van Super Mario is wel een beetje gebleven. Die is er nog. Nou, die is, die, die is nog heel, heel weinig aanwezig. Okay. Maar die, die is er nog wel, maar. Kijk, het was alleen een Super Mario winkel. Nou ja, je kan je voorstellen dat dat in de zomer dan nee, uh, best nog... Nee, de strandgangers hebben daar, nee, nee, nee. Dus ik ben zelf dingen, ik ben op het net gegaan en uh, dingen uitgezocht. en. Uh, dingen bijgekocht waarvan ik dacht van nou ja misschien uh, dat dat wel aanslaat of dat ziet er wat spannender oh. uit of ja, wat want, breder even tussendoor want wat is jullie publiek in eerste instantie natuurlijk het publiek wat langzaam naar de zee gaat wat loopt terug te flaneren ja. wat ja. op zondag met uh, kinderen, met kinderen. Ik, ja. Ja, ja maar het is uh, we, we verkopen heel veel aan volwassenen echt waar ja want die weten dan inmiddels dat je dat hebt of zo nou ja ze lopen langs en uh, vaak gebeurt dat natuurlijk samen of als je dicht bent. En ik zie aan de, aan de afdrukken op het raam... dat er uh, druk oh. naar binnen gekeken wordt. Oh, wat leuk. <laughs> en uh, ja, die, die hebben dat dan uh, gezien en komen terug. Maar het, ja, natuurlijk wel toeristen. Veel toeristen. En, en wat en heel verkopen Duitsers. jullie dan allemaal precies? Uh, nou ja, uh, wat ik, ik zeg... Ik ben niet goed in, thuis oh, in die wereld, hoor. Nou, maar... het, uh, je, je hebt zeg maar Batman, uh, Superman, uh, Star Wars. Het zijn natuurlijk allemaal superhelden... van ook vroeger natuurlijk. Hein? Ja, ja. En nou ja, daar verkopen we mokken van, rugzakken, sleutelhangers, echt uh, voor de verzamelaars. En, uh, ja, leuk. En knuffels, heel veel knuffels. Maar ja, wel allemaal licentieartikelen. Ja. Ja, ja, ja, ja, maar vertel ja. eens iets over jezelf. Je, je zei al partner van uh, Gert van Kuik, ja. want die hebben we natuurlijk ook een aantal keren in uh, de winkel gezien. Ja. We ja. hebben hem niet alleen in de winkel gezien, maar we zien hem elke ook zaterdag. elke zaterdag <laughs> achter de bar uh, vol ja, vreugde klopt. koffie laten schenken, moet ik wel zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> Wie ben jij? Ik ben, uh, ik ben Angelique Schouten, ik kom uit Horen. Mm -hmm. Ik was uh, lange tijd uh, de buurvrouw van uh, Gerts broer. <laughs> nou ja. Zo gebeurt het, En zo is het, we <laughs> ja. Ja. zo is het gekomen. Zijn breder rode. Zo is het gekomen. Oké, okay, maar je woont nu al heel lang in Zandvoort, toch wel weer? Ja, vier jaar woon ik nu in Zandvoort. Vinden we lang. En ik uh, werk in Haarlem. Dus dat doe ik nog part-time. Dus ik doe winkeltje en, uh, en mijn eigen werk en het wissel Jullie wisselen het af, hè? In ja. de winkel hè? Ja. staan. Uh, ja. Ja. ja, Gert kan natuurlijk niet zo goed staan. Nee. En uh, oh, nee. niet lang staan. En, dus ja, dat wisselen we af. En soms ook met de zonen erin. En, uh, zo we proberen het maar een beetje draaiende ja, te houden. Hoe lang moeten jullie nog? Hoe lang wanneer loopt het? Contact af? Uh, nog drie jaar. Drie jaar nog. Ja. Ja. Ja. Ja. En de openingstijden die, zijn, die houden jullie nu in de zomer aan tot ook in de avond? Hangt er een beetje vanaf. Mm -hmm. Want als het natuurlijk, als het weer niet goed is, dan lopen er ook niet veel mensen. Dus ja, we kijken altijd een beetje naar de buren. Oh, als zij wat dicht wat gaan. de buren doen. Nou, is dat ja. ethos of is dat de andere dat kant? Dat is uh, veel uh, drommel. Chloe. Ja. En Loka Loka. Dimfy. Dimfy is altijd heel lang open nog. Ja. Dus uh, okay. we gaan wel meestal net voor Dimfy dicht. <laughs> <laughs> dat is een diehard. Maar uh, ja. Daar letten we een beetje op. En dan is er wel veel aanloop wel toch? Als u... Ja je, je ziet het ja. vooral ochtends. En dan middags als het warm is. En de mensen op het strand liggen. Dan ja, ja. Uh, zakt het in. Ja. En dan Bepaalde einde tijde. middag weer. Ja. Hey, en in de winter? Um... Ja, dan uh, zijn we eigenlijk alleen maar ja, woensdag, donderdag... Ja, eigenlijk maandag en dinsdag dicht. En de rest van de week van 12 tot 5. Ja, ja dan pas je je aan. Hè? Ja, precies. Ja. Want ja, uh, ja. de winter in de kerkstraat is kan heel af en toe uh, triest, uh, triest, een triestig en triest, kuur ja, triest triest ja, ja, ja. ja Leuk, maar um, ja. hoe gaat het op zich? Hoe loopt het? Nou, vorig jaar, de, ja, het vertelde al, het was niet levensvatbaar Dus ja, dan ga je kijken van wat, uh, wat kunnen we doen, wat moeten we doen. We, we, we, je gaat een beetje experimenteren natuurlijk. Ja. En van het een kwam het ander. Ik moet zeggen dat we nu uh, best heel aardig lopen. Uh, zelfs wel gewoon heel goed. Maar ja, dat is de zomer. Ja, ja en precies. En de winter komt er weer aan. Dus je ja. buffert een beetje voor de winter. Ja. Ja. Maar het, het gaat mij er eigenlijk om dat je kostendekkend draait. Je kan die deur op slot gooien en dan ben je gewoon uh, een hoop geld kwijt iedere ja. maand. En je kan ook ja, proberen dus om er iets ja. van te maken. Ja. Nee. En omdat je zeg maar op zoek moet naar... Uh, nieuwe artikelen naar iets nieuws. nieuw concept, zeg maar. Is ook wel spannend, hè? En als je dan ziet dat het loopt, dan denk je... goh Dat geeft wel voldoening. Ja, je gaat verder kijken. En je gaat op inkoop. Krijg je energie van, hè? Ja, precies. En dan wordt het ook steeds leuker. En kun je nog langer hiermee doorgaan met dit soort artikelen? Ik bedoel, dat wordt alleen maar meer, denk ik. Nou, Zandvoort zelf heeft nu ook een beetje ontdekt. Kijk, we hadden natuurlijk even ruim een half jaar... dat het niet helemaal duidelijk was wat dan nu... Ja. Want we hadden een ijsmachine er neergezet en een koelkastje. Ja. Ja, ja, ik heb nog wel eens een ijsje gehad. Ja. Ja. Maar goed, dat hebben we eruit gegooid, want dat kost ruimte. En de wiet ja. is natuurlijk al zo klein. Ja. Ja. En dat hebben we weer opgevuld. En je hebt kans dat we van de winter ook wat, uh, ja, wat andere dingen erbij gaan doen. In de zin van uh, brokanten. Waar je wat knuffels oh, okay. op kan zetten. Ja. Ja. Dat eigenlijk alles wat je ziet te koop is. Ja. Ja. Ja. Maar de, de knuffels en de, het, het, het, de merchandise, dat, uh, dat het is loopt zoeken. Nou, he? ja. En het moet klein zijn natuurlijk, want het blijft het kleinste winkeltje. Ja. Hè? Ja. Dus hoe, het groot heet het, hoe heet het eigenlijk, het winkeltje? Het heet, heet het Funshop. Funshop. Funshop. Funshop. Zandvoort. Ja. Okay. Dus nou ja. ja, want er heeft echt van alles ingezeten in dat winkeltje. Ja, weet jij dat? We heeft volgens echt... mij was uh, ja, even ja, de, de, de grootste. Fruit, geloof ik. Ja. En, en, uh, en de, je kleding, groen, en juwelier. Maar Landsdorp heel, volgens mij, heel lang. Ja, ja en dat was natuurlijk voor mijn ja. tijd, dat, dat weet ik ja, niet. Ja, en toen was ja. de, de ethos daarnaast, was uh, um, um, de drooggisterij van faalde en Ja, ja. ja. ja ja ja nee dingen veranderen in uh, in Zandvoort dat is nou eenmaal ja. zo en uh, leuk dat jullie erin gesprongen zijn en uh, ja ja spannend inderdaad en ja, en, ja leuk ja, het even dus leuker. na drie jaar nu wordt nu het... zijn we natuurlijk heel benieuwd naar wat de winter gaat brengen ja, ja heel maar je wordt ook wat gedurfd met inkopen natuurlijk is dit de eerste winter trouwens dan? Nee, vorig jaar hadden we de eerste winter. Okay, ja. Ja. En Toen waren we dus zoekende van ja, wat, wat moet je ja. nou, wat ja, ja, ja, is nu nou leuk. Alweer. Ja. En nu, nu hebben we onze draai wel gevonden. En, ja. Gaan we jullie voor de inkoop naar beurzen en zo of gaat het allemaal oh, via internet? Nee, nee, we gaan ook naar beurzen en uh, naar leveranciers... Zitten we in handel? Nederland of in het buitenland? Uh, Nederland. Nederland. Wij, wij, ja, ook buitenland. Maar uh, vooral Nederland. Apeldoorn mm -hmm. en uh, Brabant. Dus dat wordt dan een gezellig dagje uit. Dat wordt een Ik gezellig uit. Ik bedoel dag, hè. maar, hè? ja, ja. ja. <laughs> een combi. Ja. Nee, je moet overal de positieve kant van inzien. Ja, ja, en die uh, is het ook. Klopt. Nou, leuk. Om dan inderdaad, uh, we zijn er bijna om toch met positieve kanten af te sluiten. We wensen jullie heel veel succes. Dankjewel. En ja, we houden leuk. het even in de gaten en uh, benieuwd hoe het gaat. Helemaal ja. goed. Ja. Oké. Okay, ja. Tot, Tot ziens in uh, het kleinste winkeltje. Tot ziens in het kleinste winkeltje in Kerkstraat. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft.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 of no.